Christian Bodebakker met het NOS-journaal. De Griekse oud premier Tsipras lijkt de verkiezingen te hebben gewonnen. Volgens twee exitpolls heeft zijn partij Syriza waarschijnlijk iets meer stemmen gekregen dan de belangrijkste tegenstander, de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie. De marges zijn klein, beide partijen komen rond of net boven de 30% uit. Het was voor de tweede keer dit jaar dat de Grieken een nieuw parlement kozen. De vervroegde verkiezingen waren nodig omdat Tsipras vorige maand zijn ontslag heeft ingediend. Hij wilde een nieuw en sterker mandaat van de kiezer. De sergeant van de Koninklijke Luchtmacht die is overgelopen naar IS is van Turkse afkomst, dat meldt RTL Nieuws. Hij is 26 jaar en had toegang tot informatie over de computersystemen van de Apache-gevechtshelikopters... Volgens bronnen van RTL heeft Defensie de informatie over de helikopters onmiddellijk versleuteld, waardoor de sergeant er niet meer bij kan. Hij is voor zover bekend de eerste Nederlandse militair die vanuit actieve dienst naar een jihadgebied is vertrokken. Het ministerie van Defensie wil de informatie van RTL Nieuws niet bevestigen. Tot nu toe heeft Defensie alleen bevestigd dat de overgelopen sergeant een moslim is. In de eredivisie heeft Vitesse een makkelijke overwinning geboekt op de Graafschap. In Arnhem werd het 3-0 voor de thuisploeg. FC Groningen versloeg in eigen huis AZ met 2-0. Eerder vandaag speelde Feyenoord in Kerkrade 1-1 gelijk tegen Rode JC. En won Ajax zijn uitwedstrijd tegen Excelsior met 2-0. Daardoor gaan de Amsterdammers nog steeds ongeslagen aan kop in de eredivisie. Gevolgd door Heracles en Pex Wolle. Feyenoord en PSV staan na het puntenverlies van dit weekend op de vierde en vijfde plaats. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht rond 10 graden. Lokaal is daar kans op mist. Morgen in het oosten en zuiden wat zon. Maar vooral in het westen en noorden valt ook een enkele bui. S'avonds gaat het regenen. Net als vandaag wordt het dan 16 of 17 graden. De dagen daarna is het wisselvallig. Met vooral dinsdag flink wat regen. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 Zonport. I was walking down the street Concentrating on trucking right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 try every day. De zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. What well, there's a will, there's a way, kind of beautiful.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 Ghost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 ZFM, Zfm. maak ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. Rem naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zfm. Zfm. ZFM 24 uur per dag hete zomerhuurt.